CDA, PVV en oppositiepartij PVDA zijn het er mee eens... dat patiënten meer inzicht moeten krijgen in de kosten. Al vraagt de PVDA zich wel af of hiermee echt draagvlak wordt gecreëerd... om bijvoorbeeld de premies te verhogen. De SP is tegen en vindt het een pervers plan. Minister Schippers wil nog niet reageren... al wil ze in het algemeen graag kijken naar plannen... om de kosten in de zorg te beheersen.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 Klaas-Jan Huntelaar heeft zijn neus op twee plaatsen gebroken. In het Europa League-duel van zijn club Schalke tegen Aika Larnaca, botste hij gisteravond tegen een ploeggenoot. Huntelaar is vannacht een uur lang geopereerd in het ziekenhuis. En Schalke moest na de botsing verder met tien man... omdat trainer Huub Stevens al drie keer had gewisseld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Wanneer Huntelaar weer op het veld kan staan is onduidelijk. Schalke bekijkt of hij met een masker kan gaan spelen.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 Para. Radio 1, de gids.fm met de behoorlaar Plekkenhorst. Goedemorgen, we hebben het culturele gehalte vandaag maar eens wat opgekrikt. We beginnen met een bezoek aan het Tattoo Museum. Daar moet tattoo-paus Henk Schiefmacher wel achter zitten. En hij noemt het zelf al het Taticaan. Morgen opent het museum de deuren voor de eerste expositie. En wij namen vast een kijkje. Beesters, zwagers als indiaan. Twee fotografen hebben de foto's uit de jaren 30, waarop indianen in allerlei posen staan, opnieuw gemaakt. Met vriezen van nu. Straks een gesprek over mooie plaatjes. En Twitter lanceert een nieuwe website stories.twitter.com. Verhalen over de positieve impact van een tweet. En de webwereld van trendwatcher en gadgetfreak Vincent Evers komt ook voorbij. Veel goed verhalen te horen in de tijdgeest. En u weet wat u te doen staat als u meer wilt dan alleen luisteren. Surf naar degids.fm. De Socialistische Partij oogst veel sympathie onder burgers... omdat politici van de SP een substantieel deel van hun salaris inleveren... ten gunste van de partijkas. Maar onder de SP-politici groeit de onvrede... en de partij raakte de afgelopen tijd al heel wat raadsleden kwijt. De partij gaat nu onderzoeken of de afdrachtregeling voor de eigen politici... misschien wel wat versoepeld kan worden. Karin Walters is oud-wethouder van de SP... en zij stapte eerder dit jaar over naar de lokale partij Hart voor Hilversum. Goedemorgen, mevrouw Walters. Goedemorgen. U stapte eind augustus uit de partij. Was dat omdat u dacht, ja, ik wil ook wel eens een fatsoenlijk salaris? Nee, dat was uh, omdat ik vond dat de regeling ook transparanter moest... en dat er meer discussie over moest plaatsvinden. Nou, die discussie heeft u gekregen nu. Ik ben ook heel blij dat het nu eindelijk als een reëel probleem wordt gezien... door de partijsecretaris van de SP. Wat is het probleem? Bijvoorbeeld voor u ook? Uh, voor mij was het, uh, uh, ik ben vier jaar wethouder geweest, vier jaar heb ik uh, volledig afgedragen, maar daarna moest ik ook nog mijn wachtgeld afdragen en dan ook nog het belastingvoordeel over uh, het wachtgeld afdragen, want dat is dan een gift en dan krijg je weer belastingvoordeel. Dus u hield nou, toch dat... wel wat weinig over? Um, het ging me niet om het bedrag wat ik overhield. Ik vond het niet terecht dat het belastingvoordeel wat dan van de overheid komt ook nog naar de SP gaat. En daar ben ik met name de discussie over begonnen. Nou, u bent niet de enige in ieder geval, want er zijn meer raadsleden in, in, in Tilburg, in Veghel, uh, Den Helder is geloof ik een hele fractie zelfs uh, ja, uh, verdwenen. Ja, er is veel aan de hand. Uh, nu uh, zegt partijsecretaris Hans van Heiningen: Ja, maar luister, het gaat om maatwerk. Dus in sommige gevallen ja, krijgt de een wel wat meer dan de ander. Dat houdt, hangt helemaal samen met de situatie van de betrokken SP-politicus. En hij zegt, het is toch jammer dat mevrouw Walters nu met dit verhaal komt. Want ja, ook in uw geval waren er strikte afspraken. Uh, dat klopt. Voor mij uh, is uiteindelijk afgesproken dat ik uh, wel mijn wachtgeld inlever... maar niet mijn belastingafdracht. Daar heb ik me ook aan gehouden. Uh, maar daar gaat het in de kern niet over. Het gaat er niet over of je goed kan onderhandelen... en er dan met het partijbestuur toch nog eventjes uitkomt. Uh, je ziet bij Veerle Slegers... die Fractievoorzitter is uh, in Tilburg, dat zij ook eerst een afspraak had... maar uiteindelijk komt ze er gewoon niet uit... en rest haar niks anders dan weg te gaan, want ze kan het niet betalen. Nou, dan is gewoon de regeling in de kern niet goed genoeg. Te star, volgens u? Ja, en hij is ook niet openbaar, dus uh, je kan hem niet helemaal lezen. Dus de regeling voor raadsleden, maar ook Tweede Kamerleden... wethouders, gedeputeerden van de SP... En het zou heel goed zijn als hij openbaar gemaakt werd... en als er ook op het congres gewoon ja, wijzigingsvoorstellen werden besproken. En als er ook verantwoording wordt afgelegd over hoe die dan wordt toegepast... dan kunnen we dat maatwerk ook met z'n allen zien. Het is natuurlijk wel bekend dat als u voor de SP begint... dat deze regeling bestaat. Uh, dat klopt. Um, maar de hoofdregel is... je gaat er niet op vooruit en niet op achteruit... En als je dan begint, dan pas zie je de echte regeling. En ik denk bijvoorbeeld voor mevrouw Slegers in Tilburg, die gaat er zo erg met haar gezin op achteruit, dat ze uh, het niet meer kan betalen. Ja, ik denk dat je dan die hoofdregel ook al niet meer uh, omhoog kan houden. Terwijl zij toch echt dacht, toen zij begon, net als ik, je zal er niet op achteruit gaan. U hoopt op het congres dat er het een en ander wordt besproken. Wat zou u het liefst willen, behalve bijvoorbeeld die openbaarheid? Uh, dat er discussie plaatsvindt in de afdelingen in het land. Uh, want er zijn ook heel veel meningen over. De een vindt echt dat hij soepeler moet. En er zijn ook mensen die vinden dat hij strenger moet. Er dat is een enquête wordt... geweest hè, in juli. En toen zei 85% van de SP-politici... we staan er eigenlijk wel achter. Ja, uh, maar dat is lastig, omdat heel veel SP-leden eigenlijk niet weten hoe die precies werkt. Er is bijvoorbeeld, uh, ervaren uh, SP-leden die zeggen als uh, het wachtgeld dan afgenomen wordt van een wethouder, dan stort de SP dat terug naar de gemeente. Ja, dat klinkt mooi, maar dat is niet zo. Het blijft gewoon bij de SP. Het blijft in de dus, partijkas? Uh, ja. En dan vraag ik mij af, wat is zo'n algemene uh, enquête waard? Als je het niet over de uitvoering en de echte regeling hebt. En het is een feit dat de SP-leden en uh, de SP-kiezers SP, uh, achter een afdrachtregeling staan. Dus dat is het punt ook niet. Alleen de transparantie ontbreekt en een, ja, een goede regeling die met meer situaties bezig, um, rekeningen houdt. Hoe bevalt het overigens bij Hart voor Hilversum? Daar bevalt het prima, ja. Lijkt uh, het op de SP? Uh, het zijn natuurlijk een beetje andere uh, uh, partijen. Uh, maar ik heb goed opgelet. En de afgelopen tijd hebben ze veel met uh, de SP dingen meegestemd. En ook nu ik ben overgestapt, zie ik gewoon dat ik veel dingen kwijt kan. En u hoeft uh, niks af te dragen? Um, ook daar is een kleine afdrachtregeling, uh, dat is bij meer partijen. Dus dat is het punt niet, het, het gaat niet om het geld, het gaat om een heldere regeling. Er wordt uh, in ieder geval gedacht over de versoepeling, dat heeft u bereikt. Partijsecretaris ja. Van Heiningen noemt u ook een zeer goede SP-wethouder. Het lijkt me een kwestie van tijd voordat u er weer zit, voor die partij. Um, nee, mijn overstap naar Hart voor Hilversum is een echte overstap... En het is niet een beetje partij shoppen. Uh, het is jammer dat het zo gelopen is, maar mijn keuze voor Hart voor Hilversum uh, ja, heb ik nu gemaakt. Karin Walters, oud-wethouder van de SP en inmiddels voor Hart voor Hilversum actief. Dank u wel. Dank u wel. De Gets.fm we moeten nog wachten tot volgende week woensdag of donderdag. En dan komt er een nieuw rapport uit over het Iraanse kernenergieprogramma. Dat stuk wordt nu opgesteld door het Internationaal Atomenergieagentschap. In het rapport zou wel eens de smoking gun kunnen staan. Het bewijs dat Iran in het geheim werkt aan kernwapens. Dat vooruitzicht zorgt nu al voor hoog oplopende spanningen tussen Teheran en Washington. Ik praat erover met Sico van der Meer. Hij is onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Het uh, atoomenergieagentschap werkt nog aan het rapport, maar wat verwacht u ervan? Dat is moeilijk te zeggen. Um, over het algemeen was het uh, atoomagentschap altijd heel genuanceerd. Ze altijd, we hebben nog niet echt bewijs dat Iran met kernwapens bezig is. Maar je zag de afgelopen paar rapporten dat er toch steeds meer signalen werden ge gezien... Dat, ze, dat er toch militaire uh, dimensies aan het programma zaten. Maar uh, ik denk dat het nu uh, echt op, op, op aankomt wat de invloed van de lidstaten is. Er zijn een aantal lidstaten van het IAEA die zeggen uh, het moet echt een strenger rapport worden. We willen nu echt bewijs zien, hè. De, um, signalen prima, maar nu echt hard bewijs dat Iran met kernwapens bezig is. Maar er zijn ook lidstaten die zeggen nou kom op... Um, Jullie waren wel zo genuanceerd. Uh, als jullie signalen zien, dan moet je echt bewijs hebben. Heb je dat niet, Nou, dan zal het gewoon weer een heel genuanceerd uh, rapport worden. Dus ja, het, het want balletje kan twee kanten oprollen. Bewijs is bewijs, dus dan zou je het uh, wel moeten publiceren haast, denk je dan? Ja, maar je moet ook wel heel erg goed bewijs hebben. Hè. Heel hebben we zeker. He? Dat, ja. We hebben in de Irakoorlog oorlog ook gehad over uh, massavernietigingswapens. Waarbij Amerika ook zei: We hebben heel goed bewijs dat uh, Saddam Hussein met uh, dit soort wapens bezig is. Dat bleek ook niet zo te zijn. Dus er uh, is dus er nog wat haken en ogen aan. Uh, Washington eist zo ongeveer inmiddels wel van het atoomagentschap dat nu alle kaarten op tafel gaan komen. Ja, maar de vraag is of, of ze dat echt kunnen eisen natuurlijk. Ze zijn een van de vele lidstaten van het atoomagentschap. En ja, als, als het IAEA zegt we hebben niet genoeg echt hard bewijs, dan gaan we dat ook niet publiceren. Ja, dan, dan zijn er weinig kaarten op tafel te leggen ook. Ja, precies. Uh, de Westerse inlichtingendiensten overigens beweren al jaren dat Iran werkt aan de kernwapens. Weten zij misschien meer dan het uh, agentschap? Uh, ja, zij weten vast meer. Want het internationaal atoomagentschap kan alleen uh, de officiële inspecties uitvoeren. Uh, met de, de inspecteurs die naar Iran reizen en niet overal mogen komen. Ja, en spionnen van inlichtingendiensten kunnen natuurlijk op allerlei geheime plekken ook uh, komen als ze het goed doen. Uh, dus ongetwijfeld weten ze meer. Maar ja, de vraag blijft of zij nou echt goed bewijs in handen hebben. Waardoor het atoomagentschap, maar ook de lidstaten, dus bijna de hele wereld, overtuigd is dat Iran echt aan kernwapens werkt. Ja, zou het bewijs gemanipuleerd kunnen zijn? Wellicht? Ja, zeker, zeker. Dat hebben we natuurlijk met de Irak-oorlog ook gezien. Hè? Dat was ook uiteindelijk. Een smoking gun die, die niet klopte eigenlijk. Ja. En er zijn natuurlijk landen die uh, echt uh, ja, baat hebben bij, bij actie tegen, tegen Iran. Die daar echt bang voor zijn. Uh, dus ja, wie weet. Ja, welke landen staan te trappelen bijvoorbeeld om, om, om Iran aan te pakken? Want daar wordt inmiddels ook over gesproken. Ja, nou ja, vooral Israël voelt zich erg bedreigd door Iran. Uh, nogal logisch, en met de vele retoriek die uit Iran altijd te tegen Israël gericht is. En ja, uh, Amerika is een grote bondgenoot van Israël. Dus dat zijn toch de twee landen die het meest aan te springen om echt bewijs uh, om, om daarmee Iran te kunnen aanpakken. Wie gelooft u eigenlijk? Want de Iraanse president Ahmadinejad zegt keer op keer, nee hoor, wij maken echt geen, uh, geen uh, kernwapens. Het is allemaal heel, zeer vre heel vreedzaam. Ja, ja. Nou, ik, ik moet zeggen, uh, ik heb ook nog nooit echt hard bewijs gezien dat Iran bezig is met kernwapens, maar er zijn wel heel veel ja, indirecte bewijsmaterialen die daar toch wel op wijzen. Uh, de vraag is of Iran werkelijk uh, de laatste stap zou zetten naar een kernwapen of willen ze alleen de capaciteit hebben om in noodgevallen het op redelijk korte termijn te gaan doen. Um, en ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog niet genoeg bewijs gezien om nu ineens militaire actie tegen Iran te gaan voeren. Laat staan dat ik het idee heb dat dat echt gaat helpen. Voor u is de smoking gun nog niet geleverd, wat dat betreft? Nee, nee zeker niet. Uh, nu, ja, ik zei al, de, sommige landen staan uh, echt op het punt om, om, om of eigenlijk te trappelen om, om in te grijpen. Wat zijn de gevaren als het echt zover komt? Ja, die, die zijn er uh, in, in meerdere opzichten. Ten eerste kun je je afvragen: helpt een militaire aanval op Iran hier tegen? Kun je al die ondergrondse bunkers met kernwapenapparatuur met uh, uh, en dergelijke, kun je die vernietigen met met, met bombardementen. Um, en zelfs als het zou helpen, uh, denk ik dat je Iran en de Iraanse bevolking enorm tegen in het harnas jaagt. Uh, Iran is natuurlijk al anti-Israëlisch, anti-Amerikaans, maar als je gaat bombarderen, dan zegt iedereen in Iran: ja, zie je wel, we hadden gelijk. We worden altijd dwarsgezet door het Westen. We gaan nog harder werken aan, aan uh, kernwapens. En ook bijvoorbeeld terreurbewegingen weer extra steunen, wat ze tot op een bepaalde hoogte nu ook al doen. En daarnaast is er gewoon een regionaal gevaar hè, dat het conflict eruit de hand loopt, uh, dat uh, de, de, het overslaan naar andere landen. Uh, Iran is natuurlijk betrokken bij landen als Irak, bij Syrië, bij Libanon. En uh, ja, laten we niet vergeten, uh, het is een, een zeer olierijke regio. Iran heeft uh, ook enorme uh, olie-export. En als Iran bijvoorbeeld uit wraak uh, de, de persische golf gaat blokkeren, hè, ze hebben daar een zeefstraat die heel smal als we alle tankers doorheen moeten, ja, dan uh, heeft de hele wereld uh, last van enorme stijgende olieprijzen en dergelijke. Iran heeft enorm veel macht in handen. Ja, zeker. Uh, ja, woensdag of donderdag weten we het in ieder geval zeker. U zei al, ja, voor mij is het bewijs nog niet uh, geleverd. Zou dit de druk wel een beetje kunnen opvoeren op het atoomagentschap om toch met iets te komen? Ja, maar ik moet ook zeggen dat in het verleden het atoomagentschap altijd heel neutraal is geweest en de druk wel heeft kunnen weerstaan. Zij willen wel echt, uh, echt serieus genomen worden en het is, het is echt wel een onafhankelijk instituut. Ja, het hangt af van de lidstaten die erin zitten... welke kant het, het, het, ja, het dubbeltje gaat vallen wellicht. Ja, en, en wat voor druk ze kunnen uitoefenen. En, en toch ook, wat is nou de kracht van het bewijs? Is het echt heel hard bewijs of kunnen er toch nog twijfels geplaatst worden? Ja, ja dat, dat, dat weet alleen het agentschap, vrees ik. Ja. ja we gaan het zien. Siko van de Meer, onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Dank u wel. Graag gedaan. Volg de gids.fm en abonneer je op de nieuwsbrief. Ontvang de hoogtepunten iedere werkdag in je mailbox.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 Shut your eyes van Snow Patrol. Foto's van mensen uit het Friese dorp Beetsterswaag. Ze zijn precies zo gefotografeerd als Amazone-Indianen in de jaren 30. In de eigen natuur en meestal in hun blootje. En fascinerend genoeg zijn er nauwelijks verschillen. Het gaat om een project van kunstenaars Ronald van Tienhoven... en de Frans-Nederlandse Laurence Ekerter. En Laurence Ekerter zit nu in Studio De Smet in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Van het project is ook een boek verschenen, Tristropiek. Tropiek. En ik heb er een paar uitgehaald, een paar foto's. En als ik er naar kijk, ja. Dan denk ik, je ziet ook inderdaad nauwelijks verschillen. Laat ik er bijvoorbeeld eens eentje beschrijven. Ik zie, ik zie een, een jonge vrouw met een meisje uh, zitten in, in, ja, in een weiland misschien is het wel. Wat bomen op de achtergrond. En als ik kijk naar het origineel, dan zie ik eigenlijk precies hetzelfde. Ja, de, de, de, twee, twee indianen, een indianenmeisje meisje en een indianenvrouw. vrouw. Um, was het lastig om het precies zo hetzelfde te krijgen? Nou, dat viel nog mee, want, uh, nou ja, ik heb de oorspronkelijke foto's van Claude Levi-Strauss meegenomen en ik liet ze, ik liet de aan de modellen die, uh, die gingen poseren voor de, het fototoestel. Dus eigenlijk, uh, en het was gewoon de En we hielden het weer vlot. Want voor voor ons was het belangrijk dat de expressie zou kloppen. En als je te ver gaat uh, uh, één centimeter links, rechts, een beetje zo een beetje zo, wordt alles verkrampt. En dan is het ook niet meer interessant. Dus, hmm niet ja, te veel regisseren, ja nou, net genoeg, maar dan moet je ook loslaten, want het ging het ging me niet om het ging ons niet om een copycat uh, verhaal te maken, want zo interessant uh, al die mini details zijn niet interessant, belangrijk is de is de essentie van het verhaal. Ja, u noemt al even Levis trouwens, want de originele foto's zijn van hem. Uh, ja, hoe kwam je eigenlijk op het idee om de mensen uit Zwaag te gaan spiegelen aan zijn Amazone-Indianen? Ik, uh, ik ben uitgenodigd door het kunsthuis SIP. Het is een uh, kunst, uh, kunstinstelling in Beetserswaag... Um, die... Een paar keer per jaar kunstenaars uitnodigen om daar een residentie te volgen. En ze hebben me uh, eigenlijk voorgesteld om uh, als mogelijk iets te doen met de plaatselijke cultuur of uh, bevolking. Iets van, iets van de regio. Nou, ik kom zelf uit Marseille. Ik ben geboren in Marseille, Frankrijk. En ja. ook daar juist 20 jaar van mijn leven doorgebracht. Nou, voor mij is uh, ja, Friesland... Een beetje, the middle of nowhere. En dat is voor u het eind van de wereld, wanneer? Ja, precies. Dat zijn voor mij werkelijk Indianen. En ik ben dat, ik ben dat ook voor hen. Dus, uh, nou goed, ik, uh, ik, had, ik had zin om, uh, om met Ronald van Tienhoven aan dit project te gaan werken. Ja. Omdat hij ook vaak met historische bronnen in zijn uh, in interpretatie van bestaande historische bronnen in zijn werk uh, gebruikt. Dus ik had met Ronald daarover van: stel je voor, nu word ik gevraagd voor. Ik kon het niet eens uitspreken en uh, laat, laat staan spelen. Beetje te zwaar, ja. Ja, dat dat precies. Ik <laughs> kan ik me voorstellen. Dus uh, ik heb helemaal geen idee wat, uh, wat me te wachten staat... en wil je in dat avontuur? En ze ja, natuurlijk. En ze zei meteen, als je het over indianen hebt... ik ben uh, trieste tropiek van claude Levi strauss aan het lezen. En één en één is twee dan? Precies. En uh, ineens, soms valt het kwartje zo snel. Het is zo bizar. En soms moet je heel lang doorvroeten met een project... om, uh, om de goede eind te pakken te krijgen. Maar in dat geval ging het... Echt uh, razendsnel. Wat opvalt is dat zelfs de omgeving bijna gelijk is. Ja. Was dat ook iets dat, dat voor u uh, ja, echt een eye-opener was? Nee, ik moet zeggen dat ik, uh, ik had het project al bedacht voordat ik daar naartoe ging. Dus uh, ik, ik ging op het goed vertrouwen dat het uh, een huisje is een huisje, uh, land is land. Uh, het komt goed, mens is mens. Ja. <lacht> nou ja, het, het komt ook goed, want als ik bijvoorbeeld kijk weer naar, naar een andere foto, dan zie je inderdaad in het origineel ja, een, een huisje staan en ja, toch gewoon een beetje verlaten landschap, wat bomen op de achtergrond en eh, in de replica eh, of eigenlijk in, in de nieuwe moet ik dan zeggen, want dat is natuurlijk het goede woord, mm -hmm. zie je eigenlijk bijna hetzelfde huisje staan, weer wat bomen op de achtergrond, zo'n riviertje erlangs, dat je denkt, ja, het, hij is eigenlijk alleen maar ingekleurd en heb je precies weer dezelfde foto. Inderdaad, het is wel, het is verbaasd. We waren zelf eigenlijk redelijk verbaasd van hoe hoe goed dat ging allemaal. Ja, ik, maar ik denk dat het wel een inwisselbare plek toch uh, nog zal zijn. Volgens mij kun je ook met een dorpje in een ander gedeelte van. Uh, misschien in Letland of een dorpje in Frankrijk of een dorpje. Uh, nou ja, goed, er zijn genoeg plekken op aarde waar je als en maar en de huis en mensen en een grote lege vlakken, dan, dan kom je daar wel. Oh, nou, en huis is misschien zo gevonden en de mensen ook, maar ze dan uit de kleren krijgen. Ja, precies. <laughs> mensen moesten wel naakt voor de camera. Ja, Was dat, dat gemakkelijk? Ja, nee. Nou, we hebben heel veel voorbereidingen aan besteed. We hebben een paar uh, reunies georganiseerd met uh, uh, koffie en koekje enzovoort. En dan Ronald en ik gingen heel goed uitleggen aan die gemeenschap, die plaatselijke gemeenschap... dat we helemaal niet achter uh, sensatie waren of een flauwe grap of wat dan ook... maar dat het echt ging om een humanistisch project. En aan de hand van eerdere werk van ons en aan de hand van... dus goed uitleggen wat de theorie van Levi Strauss is... en wat we daarmee uh, bedoelen, uh, eigenlijk... Op, vanaf dat moment ging het goed, waren ze zo over de streep. En, en dan is het altijd een soort groepsgeval dat als een paar mee willen doen, dan werd iedereen meedoen, zo ongeveer. En we moesten een heleboel mensen teleurstellen dat we al ja, genoeg modellen hadden gevonden. En waren jullie ook op zoek naar bepaalde types? Want er zijn mensen die zelfs nou ja, in, in het gezicht enorm lijken. Ik denk dat, nee, we waren niet op zich op, op, op, zich op zoek naar fysiologische uh, uh, uh, gelijkenis. We waren op zoek naar. Uh, ja, ge gezichtsuitdrukkingen, of uh, moet ik dat zeggen, um, expressie. Ja, expressie. Meer ja, een soort gemeenschappelijke deler in de. In, in, de, in de blik, eerder dan de vorm van het gezicht of zo. En dat is ook nog een opgave, dat mensen toch ook dat weer kunnen, ja, tevoorschijn kunnen toveren. Zoals, ja. nou, nou, ze, ze doen dat niet, want ze, ze zijn het. Ze zijn het. We lijken veel meer op elkaar dan uh, volgens mij op aarde. Dan. We zijn heel erg vaak bezig met onze onder, onderlings verschillen, maar volgens mij hebben we vooral heel veel met elkaar te maken, rondom de wereld. Dus, um, kijk, we, we gingen zo te werk, we gingen we, we, niet ik heb de fotocopieën van foto op de muur gezet. En dan post-it uh, daarop geplakt. En dan vrienden van het langs uh, langskwamen. Die zeiden, ja, dat doet me wel een beetje denken aan uh, Jan uh, Harmsma. Van, uh, ja, ongeveer kijk, de straat, dat doet me echt wel... Nou ja, toch met een, een dorp van een, een paar, uh, ja, een klein uh, duizend of tweeduizend mensen. Dan kwam je gauw eigenlijk op... Uh, ja, om dezelfde type. Makkelijker kan het <laughs> haast niet. <laughs> ja, eigenlijk, voor uh, ons mee, dat is het. Voor ons mee is het, en het is wel het sterk van het project. En daar ging het echt over. Om te laten zien dat we heel veel met elkaar te maken hebben. En dat ging heel erg over hoeveel, hoeveel van, van jezelf kan je weggeven aan een vreemde. Hoe puur geval? kan iemand nog zijn? Komt dat er bijvoorbeeld misschien ook uh, naar voren? Um, nou, kijk, de, de, de conclusie van Claude Levi Strauss in zijn boek Tristropiek, dat was, uh, daarom heet het ook trieste. Het trieste der tropen. Het is dat het uh, hoe oorspronkelijk, hoe dicht bij de natuur ook nog de mens is, dan uh, dat, dat maakt hem niet uh, mooier uh, van ziel. Of ze zijn allemaal, ze hebben allemaal hun kwalen en... Angst, jaloezie, enzovoort. Uh, uh, so dus uiteindelijk, dat, dat was een beetje dus uh, uh, de, dat ideale van, uh, van, van de zuivere mens in de, in, in de oer natuur, dat, dat klopt niet. Dat, daar kwam die mee terug, met die conclusie. Niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt, inderdaad. inderdaad. En, uh, maar ik moet zeggen dat het was, dat was. Dit, was voor, dit is voor mij geen trieste vermelding. Want dat had ik eigenlijk wel verwacht. Maar ik vond juist wat ik heel erg mooi vond. En wat Ronald en ik heel veel zien hadden om juist over te brengen. Is eerder hoeveel je van jezelf. Hoeveel je bereid bent in de juiste context. Met het goede vertrouwen van jezelf weg te geven aan een vreemde. Dat was wat ons meest. Wat anders meest antrok. Dus toch een beetje idyllisch in die zin. Ja, iemand, iemand naak voor de camera krijgen, dan heb je het vertrouwen wel gewonnen, lijkt mij. In Absoluut. ieder geval. Absoluut. Het is ook prachtig als, als mens. Het is voor mij een prachtig project geweest. Ik, uh, ik draag het bij me als echt iets uh, ja, heel erg moois wat er toen gebeurd is. En de mensen in beetje zwaar? Volgens mij ook, want toen werd de boekpresentatie in. Uh, nou ja, volgens mij, ik weet het is wel zeker dat, we, dat het een, ook bij hun heel, een, een heel sterk project is uh, geweest. En dat ze er heel veel van genoten hebben. Bij onze boekspresentatie, ik denk twee, drie weken geleden, in Amsterdam waren ook een uh, heleboel van de modellen aanwezig. En ik was daar heel ontroerd, want het is toch wel tweeënhalf uur heen en weer rijden op een dag. En dat doen ze toch waarschijnlijk. Uh, ik denk dat we met z'n allen iets bijzonders meegemaakt hebben. Dat zijn mooie foto's geworden. Laurence Ekerter, dank. dank u wel. <laughs> dank en u. de foto's uit het fotoboek van dit project, Triste van uh, kunstenaars Laurence Ekerter dus, en Ronald van Tienhoven... die zijn ook van 10 tot 13 november te zien... op de jaarlijkse fotobeurs Paris Photo in Parijs. Straks een nieuwe aflevering van de Soap die Saap heet. Vandaag de aflevering Chinese handen. En hoe ziet de webwereld van Trendwatcher en Gadgetfreak Vincent Everts eruit? Dat straks na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Joop Daalmeijer wordt voorzitter van de Raad voor Cultuur. Dat hebben bronnen aan de NOS bevestigd. De benoeming van Daalmeijer wordt vandaag besproken in de ministerraad. Job Daalmeijer wordt de opvolger van El Swaap. Die is opgestapt uit protest tegen de bezuinigingen van het kabinet op de cultuur. In de Franse stad Cannes is de tweede en laatste dag van de G20-top. Daar wordt waarschijnlijk vooral gepraat over Griekenland. Op de agenda staat verder vergroting van de slagkracht van het Internationaal Monetair Fonds. Koningin Beatrix is sinds vandaag de oudste vorst die Nederland heeft gehad. Ze is vandaag 73 jaar en 277 dagen. Precies op die leeftijd overleed koning Willem III in 1890. En Klaas-Jan Huntelaar heeft een gebroken neus. In de wedstrijd van zijn club Schalke tegen AEK Larnaca... kwam hij in botsing met een ploeggenoot. Het is niet duidelijk wanneer Huntelaar weer kan spelen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A13 Den Haag richting Rotterdam bij Delft 3 kilometer. De rechterreishok is daar dicht, daar staat een auto stil. Op de A27 Utrecht richting Breda bij Noordloos 3 kilometer. En verderop voor de brug bij Gorkum nog eens 2. Op de A28 Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort 2 kilometer. De rechterrijschok is daar dicht na een aanrijding. En op de A76 Belgische grens richting Heerden. Tussen knooppunt Kerensheide en Spouwbeek 3 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil. De rechterrijschok is dicht. Dit is de Gids.fm met de Bora Bleckenhorst. De tijdgeest. In de rubriek Tijdgeest blogt Simone Wijmans over sociale media en internet. Straks de rijkgevulde webwereld van trendwatcher en gadgetliefhebber Vincent Evers. Maar nu eerst Twitter-verhalen. Achter sommige tweets schuilen de meest bijzondere verhalen en ideeën. Dat weten de bedenkers van Twitter als geen ander. En om die verhalen te vertellen en te laten zien welke positieve impact een tweet kan hebben... lanceerde Twitter deze week de website stories.twitter.com. Zo wordt het verhaal van de Amerikaanse nierpatiënt Chris Strouth beschreven. Zijn nieraandoening verergerde en hij had op korte termijn een nieuw orgaan nodig. Strouth besloot een Twitterbericht te schrijven dat luidde, shit, ik heb een nier nodig. Binnen een paar dagen kreeg hij bijna twintig reacties, waaronder die van een oude kennis. En u raadt het al, deze kennis besloot zijn nier af te staan. Of neem burgerrechtenactivist en advocaat Dr. Willy M. Matunga uit Kenia. Afgelopen zomer werd hij president van het Hoge Rechtshof in Kenia. Hij besloot het gesloten Keniaanse rechtssysteem toegankelijker te maken... door een Twitter-account te openen. Keniaanse burgers kunnen daar nu hun vragen, kritische opmerkingen en suggesties op kwijt. En ook bedrijven die op het punt staan failliet te gaan... kunnen soms door de kracht van een simpele tweet gered worden. Ik own een little bookstore in Portland, Oregon. Het called Broadway Books. En toen we were approaching our 17e Christmas season. The economy tanked and we were really afraid. Het boekwinkeltje van de Amerikaanse Roberta Dyer dreigde door de recessie kopje onder te gaan. Haar zoon maakte zich zorgen en besloot erover te bloggen en te tweeten. Hij schreef dat iedereen die voor 50 dollar een boek kocht in de winkel van zijn moeder... van hem persoonlijk een gratis burrito zou krijgen. To Books today, and Day and $50, a burrito de tweet verspreidde zich snel en de klanten stroomden binnen. De boekwinkel is inmiddels weer succesvol. En volgens eigenaresse Roberta Dyer begon het allemaal met die ene kleine tweet van haar zoon. Heeft u ook een mooi Twitter-verhaal? Stuur dan een bericht naar #TwitterStories en misschien verschijnt uw feelgood-verhaal dan ook op de site. Tijdgeest, de webwereld van Vincent Evers. 8000 followers op Twitter, een paar duizend op LinkedIn, Facebook en nog wat andere netwerken. En hoeveel uur per dag online? Ik denk alles wat ik niet slaap, dus ongeveer uh, 18 uur. Ik kan me nog uh, herinneren, een aantal jaren geleden zag ik een filmpje van jou... waarin je het had over een gloednieuw fenomeen, dat heette Twitter. Volgens mij was je een van de eersten die uh, daarmee begonnen bent. Erwin Blom, dat was zeg maar, hij deed digitale tv en radio bij VPRO. Hij kwam terug van uh, zeg maar Amerika en liet het me zien. Ik was meteen hoekt en ik heb eigenlijk nooit meer gekeken. Ik ben nooit verslaafd geraakt aan Facebook, nooit aan hives. Nooit aan LinkedIn, maar Twitter was het voor mij. Het was meteen een hele gezellige omgeving waar je met elkaar praatte en discussieerde. En dat was eigenlijk meteen mijn digitale kroeg waar ik eigenlijk nooit meer ben weggegaan. Je bent natuurlijk heel veel bezig met innovatie, gadgets. Er liggen hier twee uh, smartphones op tafel. Maar welke websites zijn nou heel belangrijk voor jou in het dagelijkse leven? Ja, dat zijn eigenlijk uh, hele normale gebruikersdingen. Dus inderdaad, uh, gewoon internetbankieren. En uh, ik heb mijn, mijn huis zit aan een energiesysteem. Dus ik kan precies op een smartphone zien hoeveel energie gebruik. Ik ben tegenwoordig heel erg bezig met alternatieve energie. Ik heb een elektrische auto gekocht. En die elektrische auto, die zit op internet aangesloten. Ik kan precies zien uh, hoeveel kilometer ik nog kan rijden. Of mijn accu wordt opgeladen. Ik heb er vier camera's ingezet, uh, liefplan.nl. En je kunt me zien rijden. Dus je kunt me altijd live zien rijden. Ik heb een soort Big Brother studio gebouwd. En ik interview mensen erin over... Het, uh, het, het fenomeen elektrisch rijden of ze wat vinden... over vergroening en over innovatie. Dus ik interview vijf of tien mensen per dag in die auto... en die worden ook meteen op YouTube uh, neergezet. Ja, mijn tv heb ik aan een lijntje. Ik gebruik de slingplayer en ik kan op een tablet kan ik gewoon altijd live tv kijken... en alles wat ik opgenomen heb. Dus ik kijk eigenlijk nooit meer op een groot scherm. Ik kijk altijd op een smartphone of op een tablet kijk ik naar mijn uh, tv-programma. Nou, ik zal eens zeggen even wat mijn absolute ik was eigenlijk helemaal vergeten, maar mijn absolute top uh, applicatie... op dat op ogenblik is Netflix. Netflix is uh, voor 7,95 dollar... 95 per maand, dus eigenlijk vijf euro, kun je ongelimiteerd films kijken... tv-series en, uh, en ze hebben een enorme collectie in supermooie kwaliteit... en ook heel makkelijk te vinden. Dus ik kan legaal kijken naar alles wat ik wil... en ik, daardoor kijk ik allemaal weer leuke speelfilms... en als ik een speelfilm leuk vind, dan kijk ik naar meer films... van diezelfde uh, hoofd, hoofdrolspeler of van dezelfde producent... en ga op die manier eigenlijk gewoon naar uh, tv-content. Wat zijn nou jouw favoriete apps? Mijn absolute top-app is Spotify. Die heeft eigenlijk voor mij weer... Uh, dat ik met muziek weer opnieuw ben gaan uh, bezig gegaan. Want het leuke bij Spotify is... je hebt niet alleen maar altijd alle muziek legaal. Ik betaal een tientje per maand. En dan heb ik alles op mijn smartphone zitten. Maar ik kan gewoon zien wat al mijn vrienden... ook voor muziek aan het uh, bekijken zijn. Aan het luisteren zijn. En dan kan ik er meedoen. Welke muziek beluister je nou op Spotify? Nou, waar ik nu op het ogenblik heel enthousiast over ben... dat heb ik dan weer via Ronald van Woensel gekregen... is uh, Frits Kalkbrenner. En dat is eigenlijk een beetje dance-muziek voor oude lullen. En uh, dat, dat klinkt gewoon heel relaxed en daar kan ik heerlijk bij werken. En dat is ook gewoon de coole muziek voor mij op dit ogenblik. Voor oude lullen dus. Ja, dat zeggen ze. MUZIEK Frits Kalkenbrennen met Facing the Sun. Trendwatcher Vincent Evers luistert hier graag naar via Spotify. Alle besproken links staan op onze website onder het kopje Tijdgeest. De gids.fm De bonte verzameling van tattoo-koning Henk Schiefmacher... wordt ondergebracht in het Tattoo-museum in Amsterdam. En morgen gaat het open. Anita van der Hulst, jij was er al op bezoek gisteren? Ja, ik ben binnen geweest. Het is dus een kapitaal. Taalpand in Amsterdam tegenover Artis uh, en uh, Henk Schievemag zelf die loopt daar als een soort woesteling rond omdat uh, langzamerhand uh, ja, begint de opening uh, te naderen. Er wordt echt nog van alles gedaan daar. Het, is nog, uh, het was nog niet helemaal klaar, zullen we maar zeggen. Maar is er al een hoop te zien? Nou, er was toch ook wel al een hoop te zien, hè, want het is een grote zaal en dan ook nog twee uh, verdiepingen. En je moet je ook voorstellen dat die, die verzameling, nou, je zegt zelf al bond, maar het is ook echt zo, want het is alles wat in heden en verleden met tattoos te maken heeft. Dus die, het gaat van Afrikaanse tot uh, een, een arm, een gemunificeerde arm van 2.500 jaar oud... tot ik weet niet hoeveel tatoenmachientjes... Nou, en dan nog allerlei andere dingen die dus nu nog uh, opgehangen en uitgestald worden. Gieren de zenuwen al door de keel? Ja, ja, nee, ja natuurlijk. Je, je wordt zenuwachtig, maar niet zenuwachtig. Over maar meer, je komt in tijdsnood... Het is net zoiets als de Noord-Zuidlijn. Het uh, is niet makkelijk om het op tijd allemaal. En we komen een klein beetje in tijdsgebrek. Ook omdat ik jullie wereld moet bedienen. En die bedien ik graag. Want een, uh, een instituut als dit gedijt natuurlijk bij, bij de publiciteit. Maar wij zijn wel een beetje handenbindertjes. Ja, het is, het is druk met jullie. Want het is niet alleen de Nederlandse pers. Er is Franse pers geweest. Een Duitse pers. Een Engelse pers. Er is een Amerikaans Gebeuren langs geweest. Dus het is allemaal niet eindvag. Wat vindt u nou zelf hier, uw topstukken? Uh, mezelf. <laughs> nee, nee, nee, nee. Uh, er zijn veel topstukken. Ik, er zijn heel veel stukken die, die mijn hart uh, uh, hebben. En dat komt toch eigenlijk ook... Lopen we er even heen. Als je nu een beetje gaat rondkijken, dan kom je langs... want ik, oh, dat is toch ook wel een leuk stuk. Maar bijvoorbeeld, ik hou erg van dingen die, die verhalen, die een verhaal hebben. En dat kussentje wat je daar ziet, dat is een één groot zwarte klodder textiel. Die is zwart van de, tek... van, de, van de inkt, van de vaseline en van het menselijk bloed. Dit is een, een, een armsteuntje wat in Jeruzalem op een tafeltje gelegen heeft... een paar generaties lang bij een koptische tatoeëerder de familie Razouk. En die, de, de kopten, die kwamen dus met Pasen worden... zoals bijvoorbeeld Jeruzalem, die, de kopten bezocht, die leggen hun hand erop... en die krijgen dan een koptisch kruisje getatoeerd. En op dat kussentje lag ook de hand van King George V... van uh, koning Edward, van Saint Nicolaas, van de koning van Spanje... En van Heile Salassie, die hebben allemaal hun hand op dat kussentje gehad. Dus dat DNA zit daar ook ergens in van die mannen. Luister, dat heeft helemaal geen zin. Nee, nee dat is onzin. Dan kun je, dat, dan kun je, dat, die kun je niet zien, Tim. Dat is flauwekul. Je, je moet ze kunnen kijken, ze moeten op kijkhoogte. En dat, hier houdt dat op. Dus we gaan hier een paar toppers neerleggen. En dan, gaan we ze, en dan leggen we de mindere machines naar het midden toe en de toppers aan de voorkant. Zodat je, als je staat te kijken dat je daar als eerste op uh, zit. Zo, de laatste dingen aan het ophangen. Ja, nou, laatste dingen. We zijn voorlopig nog wel even aan het ophangen. hoor. Dus, uh, en alle, alle ja, dingen die aan de, aan de wand hangen. En dingen die ervoor gemaakt moeten worden, zoals speren rekken en uh, noem het maar, allemaal van die attributen die allemaal opgehangen moeten worden. U bent de meubelmaker? Ik ben uh, gitaarbouwer van uh, beroep. Mijn neef, die, die is schilder, Mark, en uh, die zei van wil jij een weekje helpen hier bij Henk? Dat leek me wel leuk en ik ben er nu vijf weken. Dus, uh... U bent schilder, u heeft een schildersbroek aan. Waar bent u nu mee bezig? Ik ga nu een uh, console lakken mee. voor de entree, voor de donatie, zeg maar. Houdt u wel van tattoos? Ja, ik heb ze zelf ook, dus... Uh... Ja, waar? Dan moet ik even mijn broek... Nee hoor, ik heb ze hier, <laughs> ik heb ze hier. O, de bovenarmen, ja. hier een draak en aan de andere kant? Een vogel. Een vogel en ook, aan, ook. een... Uh... Ook een draak? Ook een mevrouw. Uh, ook een mevrouw. Ja. Niet met heel veel kleren aan. Nee, maar dat is... Uh, ja, een soort mens ruin he. heet dat. Ik heb ze laten maken door uh, Tigo Veldhoen. Dus dat is de compil van Henk. Ik heb ze ook van Henk Sjefman zelf ook. Dus. Elders. Op, Op je lichaam. Op mijn rug, ja. En, uh, dat vond ik wel uh, genoeg. Want Henk is toch wat uh, rougher met tatoeëren. Wat betekent dat? Nou, wat, wat, wat, wat. Ja, dat is net als bij de tandarts. Hè. Je hebt een hele zachte tandart die heel voorzichtig met je is. En je hebt ook meer van die slagers. Ja? ja? en die, uh, die, ja, die doen pijn. En Henk is dan wel zomaar. En Henk is gewoon razendsnel met tatoeages. En dat is wel uh, zijn kracht ook. En hij heeft ook een goede pen. Absoluut. Absoluut. Ja, maar zo is alles ook gewoon een beetje gemaakt. Hè? Alles ko uh, komt ook uit de pen van uh, Schiefmacher. Want we zijn hier met een stukje hout begonnen. En, ja, en zo, zo en dan kwam hij steeds langs en vertelde hij gewoon van ik wil het zo en we doen het zo. En, en, en, Henk is gewoon briljant wat dat betreft. Hij heeft alles in zijn hoofd zitten. En dat is echt ongelooflijk. zaterdag om 12 uur. Ja joh. Ik, ja. dat wordt het heel erg. Ah, okay. Henk Schiefmacher, bent u blij dat nu zeg, alles wat ja, u ergens... Ja, ik ben natuurlijk zo trots als een aap met zeven lullen. He, ik bedoel, dit is... Uh, mijn hele leven hangt hier. Ik heb niks meer thuis. Maar het is allemaal uitgestald straks. en het, Ik vind het steeds mooier worden. Vooral in de avond zijn we op dit moment bezig met het inhangen. Dan, dan staat er een soort rust die heel prettig is bij het, het zeg maar netjes neerzetten van alles. En dan stoppen die lui met die gillende machines. En de, de verflucht trekt uit het gebouw vandaan. En dan langzamerhand begin je begin het te ruiken zoals een museum moet ruiken. Mottenballen en stof. En dan ben ik heel blij. Henk Schiefmacher is heel blij. U hoorde hem in een reportage van Anita van der Hulst. En zijn museum, zijn tattoo museum, het zoals hij het zelf noemt... in Amsterdam gaat morgen open. En dit is Cotier. MUZIEK Somebody that I used to know van Cotje. Korte tijd geleden was autofabrikant Saab op sterven na dood. Maar nu lijkt de toekomst er rooskleuriger uit te zien. Twee Chinese bedrijven bereikten eind vorige week een overeenkomst... over de overname van Saab van eigenaar Swedish Automobiel voor 100 miljoen euro. Autojournalist Wim Oude goedemorgen. Goedemorgen. We hebben het in de Gids FM natuurlijk wel vaker gehad over Saab. Eind goed, al goed. Ik hoop het wel voor Saab. Uh, er kleven nog wel wat bezwaren aan. Maar wat mij betreft is dit de laatste keer dat we het erover hebben. Want er is al zoveel zin en onzin over verteld. Uh, het gaat nu over van een Nederlandse holding, een Nederlandse eigenaar, Zwedisch Automobiel naar de Chinezen. En, en dan blijkt ineens dat uh, Saab helemaal niet zo'n grote speler is. natuurlijk uh, eigenlijk marginaal. Uh, maar goed, laten we het hiermee afronden van wat er in het verleden gebeurd is. En dan zeggen we, oké, okay, dan hopen, wensen we het best aan Saab. Is het een goede deal, 100 miljoen euro? Klinkt niet echt als een enorm bedrag. Nee, nee het, het, het was aanvankelijk zo dat die Chinezen wilden 53% van een Swedish automobiel kopen... Uh, voor 245 miljoen euro. Nu kopen ze Saab voor 100 miljoen euro. Want dat komt gewoon dat de druk wel heel erg hoog werd vanuit Zweden, vanaf de overheid. Die zei, ja, er moet nu eindelijk eens een knoop worden doorgehakt. We hebben die, die 200 zoveel miljoen, uh, miljoen uh, Europese investeringsbank... die we moeten garanderen en zo, en de werkgelegenheid. En sinds maart wordt er geen auto geproduceerd. Dus ik denk dat dit een, een goede deal kan zijn voor, voor Saab, voor het merk Saap. Omdat uh, die Chinezen ook nog eens een keer een 700 miljoen euro erachteraan gooien op korte termijn en op lange termijn meer dan 2 miljard. Want dat is ook nodig om niet alleen de productie op te starten, maar ook de ontwikkeling van de nieuwe modellen weer op, uh, eigenlijk voor te zetten. En wie is de grote verliezer in dit verhaal? Uh, ja, als je het uh, hele bekijkt, dan is het Swedish automobiel, uh, natuurlijk. En de aandeelhouders daar, uh, toen dat, uh, in de tijd heette dat nog Spijker, in 19, uh, 2003 zijn ze naar de beurs gegaan, uitgiftekoers toen 15 euro, en iedereen was euforisch. Toen is dat ingezakt, Formule 1 avontuur met Spijker, naams Verandering met Saab. Uh, maar toch, afgelopen januari stond de koers nog op 6 euro... en nu op 45 cent, dus Oeps. daar is niet veel vandaan te halen meer. En als we spijker zeggen, zeggen we eigenlijk ook meteen Victor Muller. Dan zeggen we ook meteen Victor Muller. Een belangrijke inderdaad. hoofdpersoon in dit verhaal. Een belangrijke hoofdpersoon. Hij blijft vooralsnog nog wel aan als uh, directievoorzitter. Ik denk dat dat ook niet onverstandig is... want uh, je kunt over Muller zeggen wat je wilt. Hij heeft uh, Saab in 2010 gered... Maar hij heeft het niet gered tot het nee. eind toe. Maar hij heeft toch een redding gevonden nu. Dus ja, het, het, de geschiedenis zal het moeten uitwijzen. En er zullen ook nog wel wat onderzoekjes gaan plaatsvinden in de toekomst. Naar de hele financiële rijen en zeilen van die onderneming. Maar uh, voorlopig blijft hij nog als directievoorzitter aan. En dan klinkt het dus heel goed. Er komen straks weer saaps van die bandrollen. Uh, Victor Muller blijft. Maar wat moet er nog gebeuren om het echt helemaal rond te krijgen? Nou, zijn er, er moet, nog haken en ogen? Er zijn nog veel haken en ogen. Ten eerste financieel. General Motors. de vroegere eigenaar van Saab, heeft een, uh, een pakket uh, preferente aandelen... van meer dan 200 miljoen euro. En dat moet Saab nog terugbetalen. Automobiel, nog terugbetalen. Dus ze krijgen 100 miljoen van die Chinezen... maar ze moeten nog wel even 240 miljoen aan General Motors terugbetalen. Een beetje bijpassen. Dat moet nog een beetje bijgepast worden en uitgezocht worden. Dan is er natuurlijk de uh, Europese investeringsbank... en de Zweedse overheid die ook nog een toestemming moeten geven. En uh, de Chinese overheid schijnt in principe de toestemming te hebben gegeven... maar daar moet ook nog wat uitgewerkt worden. Er komt ook nog een bijzondere aandeelhoudersvergadering aan zeer binnenkort van Siris Automobiel. Al die zaken moeten nog wel eventjes afgehandeld worden. Kan het nog afketsen? Ja, ik, ik, ik denk dat het wel theoretisch kan afketsen. Maar het is bijna hypothetisch. Ik denk dat iedereen nu graag de zaak wil afhandelen. En zeggen, nou, we moeten, die Chinezen, alsjeblieft, doe er wat mee. Jullie hebben het geld. En flink wat geld ook. Dan kan dat merk weer een nieuw leven in worden geblazen. Want dat moet wel gebeuren. Het, eigenlijk is het op dit moment dood. Ze hebben 15.000, 20.000 auto's dit jaar gemaakt. Ooit 130.000 per jaar. En die Chinezen willen er 200.000 met... Het enorme Chinese achterland in het hoofd. En wanneer komt die eerste, nou ja, een beetje vernieuwde zaad dan echt naar buiten? Nou, het plan is nu dat in januari, wanneer de toeleveranciers zijn betaald want die hebben nog een vordering van 150 miljoen euro. Wanneer die zijn betaald... dat dan de productie van de huidige saaps weer wordt opgestart. Dat is de 9.3, die al wat ouder is, en de 9.5. En dat dan de ontwikkeling van de nieuwe 9.3... die waarschijnlijk ook wel vertraagd is... inmiddels weer voortgezet wordt, zodat die kan komen. En dan kan er aan echt... Totaal nieuwe modellen gedacht gaan worden. En heb je misschien al uh, een en ander kunnen zien van die vernieuwde 9-3? Nou, in, in, in Genève toen was er nog geen sprake op de tentoonstelling in maart van uh, productiestop. Toen uh, heb ik nog uh, met een interview met Mulder over gesproken. Er is een nieuw platform, er zijn nieuwe. Uh, nieuwe ontwerpen die op de tekentafel stonden... en zelfs verder dan dat waren. Uh, daar was nog niet zoveel spectaculair aan te zien... want dat was een beetje een relatie met de huidige 95 en de 93 ook nog. Er stond wel een studiemodel om aan te geven welke richting ze op wilden... maar dat is, was meer een soort uh, droomauto, een sportwagen... waarin de design details zijn verwerkt... maar nog niet een reële product voor een, een, een vierpersoons uh, sedan of een stationcar. En blijft de Chinese saap wel een beetje de saap zoals we hem kennen? Uh, dat denk ik wel. Het uh, de enige vraagteken wat ik zelf stel bij de Chinezen... die, die hebben in de tijd ook uh, de failliete inboedel van Rover overgenomen. Zijn daar in China mee aan het rommelen gegaan. Uh, de productie in Engeland van de MC Sportwagen zou wel blijven. Dat is een hele tijd stilgelegd. Dat is ook pas sinds kort weer opgestart. Die Chinezen hebben vervolgens ook weer wat uit te leggen, natuurlijk, de komende maanden. Ja, nou ja, we zijn heel benieuwd. We houden hem in de gaten, natuurlijk, als hij straks echt uh, van de band komt rollen. En hiermee, Wim, sluiten wij gewoon de stop. Samen. Zo is het maar net. Dankjewel en tot volgende tot week. Tot volgende week. En waar kunt u nog naar kijken op televisie? Nou, de mussen vallen van het dak. Het is behoorlijk warm, maar er wordt weer geschaadst. Jawel. De NK-afstanden. Ze zijn vanaf 5 uur te volgen op Nederland 1. En vanavond is er de waan van de dag. Het nieuwe programma van Clary Polak. Over de werking van de journalistiek. Het begint om 10 voor 9 op Nederland 2. En de reporter meldt zich dan aansluitend op diezelfde zender met een reportage over de strijd tussen twee motoclubs, de Hells Angels en Satudara. Het begint om tien voor half tien. Kortom, u ziet maar, Jurgen van den Berg is er straks met lunch. Uh, wij uh, hebben contact even met Frederik de Jong, dat is een uh, collega van BNR. Ja, stop ermee. Ja, maar die heeft dat wel op een hele bijzondere manier kenbaar gemaakt en heeft ook eigenlijk gelijk een soort uh, open sollicitatie eraan gekoppeld in uh, de, de, zeg maar het, het vakmedium Filamedia. Uh, uh, ja. Dus uh, we gaan even met haar over spreken. Ze doet ook niet zo aardig over BNR. Dus wat is daar in vredesnaam aan de hand? En wil geen radiobitje zijn, kortom? Ook nog eens een ook keer. Ook nog, ja. Kijk eens aan. Maar daar kan ik wel iets mee voorstellen. Ik ook. Uh, dan de stelling in Stam.nl. Burgers moeten zich beter realiseren wat zorg kost. We hebben geen flauw benul en daarom lopen die zorgkosten hartstikke op. Anne Mulder, Tweede Kamerlid voor de VVD... komt dat allemaal aanvallen dan wel verdedigen. Straks in Stam.nl met Jurgen van den Berg. En daarvoor dus lunch...